Twee uur, Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. De Nederlandse oorlogsmisdadiger Klaas-Karel Faber is overleden. Hij stierf donderdag in een Duits ziekenhuis aan Nierfalen, meldt verslaggever Arnold Karskens, die zijn echtgenote heeft gesproken. Faber was de laatste Nederlandse voortvluchtige oorlogsmisdadiger uit de Tweede Wereldoorlog. Faber werd geboren in een NSB-gezin in Haarlem. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij voor de Ziegerheidsdienst in Groningen. In 1947 kreeg hij de doodstraf voor medeplichtigheid aan zeker 22 moorden. Die straf werd omgezet in levenslang. Maar in 1952 ontsnapte Faber met zes anderen uit de koepelgevangenis van Breda. Sindsdien woonde hij in Ingolstad, in de buurt van München. Nederland heeft tientallen jaren vergeefs geprobeerd hem uitgeleverd te krijgen... Klaas-Karel Faber is 90 jaar geworden. GroenLinksleider Jolande Sap weet nog niet of ze in de Tweede Kamer gaat zitten... als ze de strijd om het lijsttrekkerschap van haar partij verliest van Tovik Dibi. Als dat gebeurt zal ik Tovik Dibi eerst volop helpen... in de campagne voor de verkiezingen van 12 september. Daarna zal ik er nog eens goed over nadenken, zei Sap in het radioprogramma Troskamer Breed. Overigens acht ze de kans dat ze de tweestrijd verliest niet erg groot, zou zei ze. Op Twitter zei Dibi dat hij hoopt dat ongeacht wat er gebeurt, Sap en hij allebei doorgaan. De brandweer gaat voor en tijdens het EK voetbal versieringen in straten controleren op brandveiligheid. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Volgens de NVBR ontstaan er door de versieringen gevaarlijke situaties. Veel gevels worden volgehangen met bijvoorbeeld oranje zeilen en vlaggetjes die in de meeste gevallen niet brandvertragend zijn. Als dat in brand vliegt is de situatie niet te overzien, zegt een woordvoerder. Daarom raadt de vereniging aan versiering op minimaal 50 centimeter afstand van spotjes en andere apparaten te hangen waarvan de temperatuur kan oplopen. Het weer veel zon, middagtemperatuur tussen 22 graden in het noorden... en 25 in het binnenland. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie er staat in totaal 2 kilometer file... Uh, de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Eembrug en het knooppunt Hoevenlaken 4. En op de A27 Utrecht richting Almere, tussen Beeldhoven en Hilversum 2. Dan heb ik nog een melding van de N270 Helmond richting Deurne. Tussen de aansluiting met de N279 en Deurne is de weg daarin beide richtingen dicht. En het heeft te maken met een gekantelde auto. Stel, u rijdt inmiddels een paar jaar rond in uw Peugeot. Hij rijdt lekker. En misschien denkt u...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 Elke twee weken het beste uit de internationale pers, 360. Nu acht nummers voor 8 euro. Kijk op 360magazine.nl Uw peugeot punt heeft nu een leuke aanbieding. Tweede band, halve prijs. Kijk op Peugeot.nl Vanavond de grootste muzikale talenten van het leger des Heils. de zeils. De negenjarige Carola, die vijf jaar voor haar zieke moeder zorgde. En Leendert, een ex zij zingen bekende Songfestivalhits in de andere finale. Vanavond om 7 uur op Nederland 2. Dit is Radio 1: Tros Auto Show. Presentatie: Bas van Werven en Carlo Bransen. Welkom bij de Trols Auto Show, het werkelijkste autoprogramma op Radio 1. Ik ben Bas weer, van Werven, naast mij de hoofdredacteur van Carol's Magazine, dezelfde, Carlo Bransen. Ja, nou ja op Radio 1, op, eigenlijk, op, op alle zenders eigenlijk. Eigenlijk wel. Ja. Ja. Fijn dat je er bent. Dank je. Ja, want je kon hier nog komen zonder je aanstaande reiskostenvergoeding die eraf gaat, belast wordt. Ik heb helemaal geen reiskostenvergoeding. Nee, dat is ik ook niet. Nee, nee dus dan is het, het, is, toch nou, over? het is een heikel puntje. Ja, nou ja, ja. Want, want, het is wel actueel. Gisteren is het lenteakkoord uh, vervat in een uh, eigen regeerakkoord met vijf partijen. Uh, Woonwerkvergoeding gaat, uh, gaat op de schop. Uh, Ruud is bij ons, ondernemer. vicevoorzitter van het Formule E-team. Ja, Formule E-team, ja. Elektrische auto's. Elektrische auto's. Ja. Uh, en bovenal een enorme autogek. Ja. En hier aan tafel. Ja. En we gaan rijden met de auto waar de nieuwe president van Frankrijk, François Hollande, onlangs midden de Champs-Élysées ja. rijden. de Citroën ds enk. Dat was, denk ik, zijn laatste uh, positieve uh, ding naar de, de, naar de Franse auto-industrie. Hij had volgens mij vier auto's waar hij mee uh, zijn inauguratie deed. Hij veranderde, veranderde steeds van de auto, want dat moest, ieder merk moest aan bod komen. Ja, Hebben jullie dat ja, niet ja, gezien? Ja, dat is Fantastisch. Al, dat dat, dat, dat ja. is alleen al verkeerd. Ja. Klaar. Okay, je, je moet ja, kiezen. Geen elektrische auto. De, de goal was de laatste die gewoon voor een echte DS koos, maar die ja. DS5. Ja, zijn leven gered, hè? We gaan het straks, eindprogramma. Hoort u me heel eventjes kort alvast. Hij heet wel DS, net als alle anderen. DS en. Um, en dat is toch een beetje jammer want het is natuurlijk geen DS helemaal niet nee klopt ik vind hem wel aardig overigens die auto niet Hollande maar die die auto ja weet die, die DS vijf nou daar gaan we het straks over aardig hebben aardig. ik vind het een soort soort uh, badkamer uit uh, Zuid-Korea. Ja, maar, maar voor, voor de badkamers uit Zuid-Korea is het een aardige auto. Voor een badkamer nou, dat is het een gekheid. Carlo, gaan we gaan eerst naar het nieuws. Uh, meneer Kornstra, gaat u even rustig in de achteruit, zou ik ja, zeggen. Gaan dan gaan we even meneer Brands aan het, wo het woord geven voor het autonieuws. Ja, nou, er is, er, er, er is nogal wat, hè? Er is nog er, Ja, ja ik, je denk, ik denk altijd, ik heb het rustig deze week. En dan, en dan toch weer niet, hè? Nee. Heet van de naald, het blijft tobben met lotus. Dat prachtige ooit merken van Colin Chapman. Ja. Lichte autootjes. Helemaal, hè, de, in, ook in de stijl van Ruud. Zuinig, klein, wendbaar, snel. Elektrisch. Door met name, ja, tegenwoordig. Door met name de auto's licht van gewicht ja. te maken. Want ja. daar ja. zit hem ja. natuurlijk vaak de sleutel tot succes. Maar, nou ja, Lotus, we kennen het ook wel uit de Formule 1 en noem maar op en zo. Daar is nu, het is in de laatste paar jaar herhaaldelijk in andere handen terechtgekomen. Er zat Maleisisch geld in, Rus, in, je wil allemaal niet weten waar het vandaan kwam. General Motors nog in, af van alles. Ja, het is nu in ieder geval een nieuwe partij. En die heeft voor het gemak dan ook maar eventjes de... Uh, CEO van de tent eruit gelazerd. En dat was nou net een vent waarvan ik dacht... Van, nou die, die, die, gaat, zou het wel kunnen. die gaat weer even op full power die tent eindelijk mm. een keer uit de, uit de modder trekken. Danny Bahar is zijn naam. En hij zit inmiddels thuis. Dus ze blijft toppen met lopen. Dus dat gaat nooit meer iets worden, vrees ik met nee. grote vrezen. Dan, stel je hebt pech met je Porsche... en je wil hem inruilen voor een andere auto, een open auto... Mm -hmm. dan heeft Porsche op dit moment een actie. Ik zeg dit helemaal niet met enige bijbedoeling of wat dan ook, Bas. En uh, dan, je kun, jij, zo dan kun jij nu een targaatje halen of een open uh, autootje kopen. Ja, ja. Gebruikt moet wel bij officiële dealer natuurlijk. Ja. En dan krijg jij zomaar een ballonvaart voor twee. Goh. Dus Bas, ik zou zeggen, hopen dat je auto kapot gaat... dat je hem inruilt voor een open Porsche... Ja. en dat je dan je die nou? ballon in kunt. Hij is al kapot. Ik wist het. Daarom. Het doet pijn. Hij is erg kapot. Ik ga nu heen. ook achter het nieuws graag. Kom. Hij is erg kapot. Maar die oude die rijdt nog steeds. Hè? Ja, die is 46. Hè? die is nog met de hand gebouwd door, door, ik door zeg, oude mannetjes. Ik en ik die zeg, nieuw is, door computers in elkaar gezet. En daar gaat het fout. Er komt een moment ja. dat jij hier een Volvo, Volvo gewoon voor de studio komt ja. en hij zegt: Carlo, je hebt altijd gelijk gehad, want zo gaat dat meestal in mijn leven. Maar goed, dit Als dat moment zich ooit vervors, word ik meteen lid van de Formule 1 Joerla. team van binnenkort. even uh, luisteren, dat is, mijn blokje. is ja. mijn blokje. Ja. Ja, ja. Ja. Uh, BMW heeft gisteravond op Villa Deste... dat is een soort van Pebble Beach-achtig concours met allemaal mooie oude auto's... daar hebben ze laten zien een versie, een uh, concept van Zagato. Dus de firma Zagato, Italiaanse stylingbedrijf. Uh, dat heeft daar ernstig aan meegewerkt. Uh, kunnen we allemaal natuurlijk een enorm verhaal aan gaan uh, lopen breien. Maar het is gewoon een op een BMW. Verregaand, geredesignde versie. Waar dan heel groot het zetje van Zagato op staat. Okay. Mooi ding, absoluut mooi apparaat. Maar vermoedelijk eenmalig. Ik heb even voetbalnieuws. Voetbalnieuws? Ja, dat nou, is wel nieuws. Voor ik de denk mensen al, van het EK je voetbalnieuws. Nou nu. Oeh, leuk, vertel. Ja, ik ga namen voorlezen die ik nog nooit heb gehoord. Omdat ik niets heb met voetbal. Maar Siem de Jong... Maher, Anita en Lens vallen af. Waren Zo. kennelijk te dik. Anita ook? Anita en Anita Anita is het of... damesvoetbal? Gaat het over damesvoetbal? Ik heb geen idee. We hebben het straks, dameshandbal. Maar dit is over voetbal en die vallen dus af. Siem de Jong, Maher, Anita en Lens vallen af. Oh, oh ik zou zeggen: dat dat krijgen. deze week gebeurt. Want volgende week zit op jouw plek Hub Stapel. Die kan hier echt helemaal niks mee. Nee, jij maar Je hebt dan nog een beetje die flexibiliteit. Ik ben 21 kilo afgevallen. Helpt dat? Ja. Ik, ja, nou, wel. Jongens. Hey, is ook afgevallen. En Van Werf trouwens ook. Ja, 13. Jongera, ja. Heel goed. Dankjewel. Jongera, ja. Nog steeds je? mijn blokje. Nog okay, steeds zo'n blokje. Ja. Ja. Terug naar Carlo. Nou, dank je. Nou, na die Zagato bij BMW heeft Renault een Alpine laten zien. Ja. O, weet je het nog? De ja. Alpine A110. Ja. Ja. ja. En dat soort wagens. Ja. Er is nu weer een concept gesignaleerd. Uh, uh, ook weer een soort van, nou, laat ik het maar zeggen, demonstratieachtig geval. Maar wij weten natuurlijk, als van de autoshow zijnde, dat dat Renault al heel lang bezig is om Alpine weer tot leven te wekken. Ja, ik zag net een Twizy van Renault. Voor maar dat is geen Alpine. Maar wel mooi ook. Ruud, oh, sorry, het is jouw vrouw met alleen elektrische auto's. Er nee, zat een hele mooie vrouw en die reed die Twizy... en dat was een plaatje met dit weer. Ja. Een, een mooie vrouw niet in een Twizy blijft een mooie vrouw. Ja. Briljante opmerking. Dank je wel. Mag ik door met ja, mijn blokje, ja. alsjeblieft? Ja. Artcars. Uh, ja. Beschilderde auto's in het Kruller-Muller-Museum. Ja. Daar staan ze, jongens. Uh, van 1 tot en met 28 oktober... dan gaan er daar een hele serie te zien zijn worden mm -hmm. gedaan. Dan is verder de nieuw vernieuwde BMW 7-serie los. En je weet op het moment dat er vernieuwd staat... dat betekent dat je het nauwelijks kunt zien. Maar dat het is... Ja, in persberichten heet dat geraffineerd, geüpdate, zou ik maar zeggen. Ja. Je moet drie keer kijken om te zien of het een 2013 model is of het huidige ja, model. Op veel 25 Let, punten. Ja, ja led-komplampjes. LED maar waar het natuurlijk ja. weer om gaat, Ruud, nu even opletten. Eh, ook met benzine en dieselmotoren natuurlijk weer zuiniger, stiller, sneller. En vooral goedkoper, want dat scheelt zoveel in de co 2 tax dan groot nieuws, toch wel eventjes. En ik nader het eind hoor, jongens, dan mogen jullie. Um, Alfa Romeo schuine streep Fiat. Of liever gezegd Fiat Alfa Romeo. En Mazda hebben elkaar gevonden. Ja. Sterker nog, die zijn inmiddels met elkaar zo'n beetje in ondertrouw, die twee firma's. En het eerste waar wij dat met z'n allen aan gaan merken... Barchetta. Nee, oh. niet de Barchetta. Nee, maar wel een... Wat zeg je? Balketta. Dat is een Jokans met... Jongens, is mijn blokje dit komt nou Voetbal toch. Hadden we het ook over? Hey, hey, nieuwe MX5 schuine streep Alfa Spider. Die gaat, dat wordt een gezamenlijke ontwikkeling van die twee uh, firma's. Gaan ze overigens bouwen in Japan. Dus het wordt een die Alpha Spider wordt een Japans product. Dat zeg ik? Dat is wel weer even. Spijdel, Spijdel Arf, is het al. Spijdel. Ik zal ook even een leuke grap maken. Ja, ja? Heel makkelijk. Ja? Ja. goed. Nee, maar dus wel opmerkelijk dat een Japanse uh, gigant, Mazda... Hè, tot voor kort overigens onderdeel van Ford... Uh, dat ze nu met Fiat uh, in bed liggen, om het zo maar te zeggen. Afrondend is er, er gloort behoorlijk wat hoop voor Saab de restanten van saap. Ja, want Youngman is eruit. Ja, Youngman is eruit. Dat is op zich al goed. Ook maar geval. er is nu een, een combinatie van een Chinese energiemaatschappij... en een Japanse investeerdersclub. Uh -huh. Die hebben al een bod gedaan op het bankroute gedeelte van Soap. Ja. En uh, het vermoeden bestaat, uh, Rudy... dat daar zomaar eens een elektrische saap vandaan zou kunnen gaan komen. Ja. Weet jij, jij weet ervan. Nou ja, dat het, het, het, het had, het had onze held natuurlijk al veel eerder moeten doen. Uh, als je de saap dan echt wil introduceren. En je bent Victor vectameller, onze held. Ja, daar ja, hadden jullie toch net over die afgevallen is. <laughs> Volgens mij is het enige nog wat je kunt doen in China, uh, is elektrisch. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Laatste ja. stukje. Nee, nee, België. Ja, de laatste. Nee, België is zo'n ja, leuk laatste. stukje. Dan moet je ja? een beetje een kom, kom. houden. Alle nummerborden die daar na 27 april zijn ingevoerd, hè, dat is nog eenmaal zo, nee, die zijn niet terug te vinden in de databank van onder andere de Belgische justitie. Oh, dat is dat is dus deze mensen die gaan op 78.000 auto's. Ja. Uh, die gaan gewoon echt full power door de trajectcontrollers heen. En, ja, en dat is. Maar bij de is dat Belgisch. Ja, dat <laughs> ja, maar eerlijk. Is dat Belgisch of is dat Belgisch? Je, weet je, je hebt, een, je hebt een tracé door België, door het Zonienwald onder Brussel. En dat is een heel mooi getunneld tracé waar je af en toe af kan. En daar zitten uh, snelheidsmeters in. En die filmen jouw uh, kentekenplaats. En ja. als, dan komt er op een matrixbord te staan. Uh, de, wat heb je ook weer op je Volvo? Ja, het ligt eraan welke je ja, bedoelt. Nee, even, even hier volgens nou, je, je kenteken. Daar staat nog net niet meneer Brandsen, welkom bij justitie. Ja, u rijdt nu heen. 150. Maar dat komt dus wel in beeld. En het is, met dit kenteken dus niet. Dus als er iemand langskomt, die Wat komt niet in beeld... en die rijdt toch te hard... Die zijn platen moet je pikken. Ja. Wel mooi dat die Belgen dat ook gewoon vertellen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja dan dan ik dat staat het vandaag even en, je mond te vallen. vallen. Er staat vandaag in de morgen. Ja. Dat is toch een vrij grote krant in ja. Vlaanderen. Ja, dus, ja. ja. Was God, Dit, God, dit was even op? mijn nieuws voor nu. Ja, er kan zomaar ja. meer komen. Hè. Ja, je weet het niet. Ja, je weet niet meer af wat. We gaan even terug naar Ruud Ja, Ruud, een lobbyclub van de overheid, Formule E... om zoveel mogelijk mensen in een elektrische auto te krijgen, toch? Nou, dit is van de markt. Het leuke was, de overheid was wel even de tafel hier... Maar en, en we hebben te, uh, heel lang een uh, gepassioneerde prins aan het hoofd gehad van onze club. Mm -hmm. Maar uh, het, het vooral het leuke is dat de hele markt. Alle mensen die iets met vervoer en uh, auto's te maken hebben, zitten aan tafel. Dus het is niet meer nu van de overheid. Wel okay. gefaciliteerd uh, voor de koffie inmiddels en voor de, de, de ja. broodjes. Maar... Wat doen jullie nu? Want de voorzitter uh, uh, is ineens uh, opgestapt in zijn Nee, is niet weg? ineens. Hij is langer gebleven dan beloofd. Ja. Uh, maar, uh, maar hij is nu wel weg. Uh, maar hij is nu wel weg. Uh, er wordt hard gezocht en bijna gevonden: is er een nieuwe voorzitter? Mm -hmm. En daarom mag ik waarschijnlijk nu als vicevoorzitter. Vicevoorzitter is dus de, de VVP. Uh, wat doen over jullie nu? Wat, wat, wat... Nou, wat we vooral aan het doen zijn. De, kijk, toen werd drie jaar geleden begonnen met dat elektrische vervoer... toen keek iedereen je aan van, uh, joh, de brandwater. Wat is dit voor een flauwekul? Ja. Inmiddels uh, rijd ik hier naartoe en kom ik, kom ik elektrische auto's tegen... Ja. en die gewoon rijden. Twissies, mooie, mooie dames in Twissies. En, en ja, dat valt dan toch op. Ik keek eerst naar de auto en toen zag ik dat er ook nog een mooie dame in zat. Mm -hmm. um, in april was 1% van de nieuw verkochte auto's in Nederland een elektrische. Nou, dat is toch wel... Ja, je, of, of hybride elektrisch, hè? Nou ja, ik zeg dan... Want dat dan ineens, ik, ineens werden die meegeteld. Nee, dat nee, in het begin het hybride niet alles wat elektrisch wordt aangedreven... Ja, dat, uiteindelijk, de en de, en dat uiteindelijk de, en uh, die accu ook geladen kan worden... of dat daar een brandstofcel ja. in uh -huh. zit, of dat er iets anders in zit. Maar het gaat er even om dat je elektrisch rijdt. Wat wilden we namelijk uh, bereiken? De grote discussie is, je haalt het niet en het is te duur. Dat waren twee dingen. Je ja. komt nergens, het is suf. Nou, dat suffen is volgens mij wel weg. Nou, soms nou niet hier. Nou ja, okay. Naarmate het, het aantal ach. fiskers en, en twizies stijgt... Maar twizies zijn niet sexy. Nou, maar wel nou, een mooie je dame in zit. die net moeten zien. Die was niet sexy. Nou, Ruud, ik heb, ik heb foto's gezien van een Twizy. Daar ja. zat de heer van Werf in. Wat ja. niet sexy. Dat klopt. Maar goed, dit was hij. Nee, maar die is nu afgevallen. Dus nu kan Johan, Lucas, nu, nu wel. Net nu als wel. Anita. Ja. Nee, maar, maar het is... het is. Misschien moet ik hem omdraaien. Um, die elektrische auto wordt nog steeds een beetje omgelachen. Vooral hier. En wat ik nou voor jullie zo mooi vind als jullie over auto's praten. Mm -hmm. is, jullie, praten over lief, jullie hebben het over liefde. Ja, ja. ja, ja toch, het is, jullie zitten als op bijna. Ik, wij kijken eerst naar de auto en dan naar het meisje. Precies. Nou dat, ja. en, maar het, jullie hebben het over liefde. Mm. Liefde voor het vak. Ik merk dat er ruimte komt, ook bij jullie, voor liefde voor de elektrische auto. Nog niet helemaal, maar er is, er is al een plekje in je hart. Langzaam. En dan nee, noem je, je dat ook dan... dingen die er niet zijn. Nou, ja, maar dat ja, vind het is ik ik ik ik wel mooi van je wel, gedachten. Ik zie dat, dat wel is Zendingswerk bij. Nee, het is. het is zendingswerk. Maar nu, nu even. En, dan, en het wordt altijd een beetje ingevlogen vanuit de progressieve-linkse uh, uh, uh, uh, uh, maar, uh, de, de milieufanaten, die komen daar maar eens de Geitenwolle, Geitenwolle, Geitenwolle sokkenhoek, ik ja. wilde het woord niet gebruiken. Ja. Nou, inmiddels zie je steeds meer dat het vanuit een andere hoek wordt aangevlogen. En dan wil ik een klein voorbeeld geven. Ik was eergisteren was in Nederland generaal Jim Jones. Dat was tot voor kort de veiligheidsadviseur van meneer Obama. Uh -huh. die, die was onderweg naar Brussel en er was een lunch hier. En ik was een, in een soort Alice in Wonderland, zat ik opeens tussen generaals bij die man aan tafel. Was mooi. En toen zei hij, toen ging het over veiligheid in, in de wereld. En toen zei hij, ja, hij zegt: vroeger vochten wij altijd tegen nazi's en tegen dus andere landen uh -huh. en tegen. Dus nazi's, en tegen, uh, tegen terrorisme. Ja. Maar tegenwoordig is er een ander heel groot probleem. En dat heeft te maken met energietekort, voedseltekort, watertekort en de effecten, de grote effecten van klimaatverandering. Uh -huh. Ik viel van een stoel. Daar staat dus een man met heel veel strepen op, een sterren... Precies, een lege die dat, man die dat Dus zet. de waarom-vraag is zo van belang. Ja. Dat we naar moeten gaan voor duurzaam in ons vervoer. In China gaan 300 miljoen mensen de komende tien jaar... in steden wonen die er vandaag niet staan. Dat kan niet anders dan dat we daar op een andere manier... over vervoer gaan mm -hmm. nadenken. Mm -hmm. Een elektrische auto is daar één van de oplossingen In de stad, voor. prima. In de stad, ja. in de stad ja. prima. Ja, we hebben dat gezegd, ja. Ja, prima. Maar ook buiten de stad, oh. heren. Oh ik ja. rijd 100.000 kilometer per jaar. Ja, met een benzineauto. Waar met een, een Fisker. Ja, en dan ga ik je even vertellen: Precies. met die Fisker of met een Opel Ampera, die mm -hmm. doet het ook op die manier. Ik rijd inmiddels met die 100.000, 1 op 48. Maar dan Dat rijd je het meeste elektrisch. Dan yes. rijd ik het meeste elektrisch. Want je rijdt ah. in de stad het meeste. Ik rijd, nee, nee maar je rijdt. Heb je wel eens in de spitsen op een snelweg gezeten? Dat is, dan ga je langzamer dan in de stad. Dus je rijdt ja. ook op de snelweg elektrisch. Als ik soms, laatst moest ik naar een lichtbeurs in Duitsland. Mm -hmm. En dan moet je naar Frankfurt. En dan zet je hem gewoon op standaard. Harder kan hij niet 200. Ja. En dan gaat hij 200. En dan rij ik 1 op 12. Dat bedoel ik, ja. Ja, maar dat is, dat is één keer in de vier maanden. Dan dat, dat is het haalt, een attractie. Dat, jij, ook dat is hetzelfde dat deed, ik niet uh, tegen ben ja. waar jullie je liefde voor hebben... dat je mm -hmm. uiteindelijk je Volvo, je Porsche of je Aston Martin op zondag uit de garage haalt... die twaalf-cilinders of die acht- of die zes-cilinders laat brullen. Dat is, maar dat is een attractie. Dat is voor ons dagelijks vervoer niet meer iets van deze tijd. Vroeger hier op de Gooise School waren de kinderen... werden de, door de mama's en papa's naar, de, naar, naar school gebracht... Ja. In in in SUV's, in, in steeds in, grotere auto's. In, in, ja. in, in, in, in de zeggen de kinderen, days. het is nog sporadisch, het gebeurt niet veel meer. Ook oh. omdat waarschijnlijk de klatter financieel in zit, maar, ja. uh, maar <laughs> ook om andere redenen. En dan zeggen die kinderen, mama, zet hem even om de hoek, want we staan een beetje voor aap. Haal de bakfiets even uit de panameren. <laughs> Ja, nou ja, dit is, dit is maar het waarom ja. omvraag voor die elektrische auto vind ik ja, zo van belang. Okay. Maar nou, die heb ik nu nee, gemaakt. Maar maar is, maar en dan nou vervolgens rijden we dus in prachtige auto's. En er zijn ook lelijke auto's, maar er zijn ook lelijke benzineauto's. Ja. En maar, dat is aan het veranderen nu. Oké, okay. dat is allemaal point taken, prima. En er zijn er inderdaad bepaalde gebruiksmomenten waarop elektrisch best handig kan zijn. Wij zeggen nog steeds, dat is in de stad. Die dingen zijn nog steeds duur. Die accu's nou, zijn... nou, Hou nou op, het is weer zo'n... Een Twissie kost 8000 euro. die kan je bij de stad in. Het ja, is net maar zo duur Tizzy is voor mij de, de meeste mensen die ik in een Twizy zie rijden zijn mensen die normaal in hun op hun leeftijdscategorie in een har op een Harley gingen rijden. Een mooie mevrouw. En en, en mooie mevrouw die dat erbij. Dat is een schade. wacht even wacht. De Twizy maar, maar, en een Harley. Ik zie dat dat zie ik niet. Nou ja, kerels die vroeger die vroeger een, een, dan op hun in hun middenklasse ja, ja, ja, gingen kopen, ja, ja, ja. die zie ik nu. Ik was op de auto op de autorij voor de bedrijfsautorij mm -hmm. en dan sprak ik er stond zo'n Twizy... En dan zie je dus allemaal kerels in ingezitten. En er, zo vijf, zes sprak ik daar. waren allemaal kerels van boven de vijftig. Die hadden zo'n twissy gekocht. Leuk voor in de stad. Ja, okay. Dus dan kom ik een beetje jullie tegemoet. Just. Dat is voor een twissy zeker, want anders gaat, het niet. anders gaat het niet goed. Anders gaat het niet goed. Nee. Maar wat was de vraag? Ja, dat maakt ook niet uit. Nou nee, wat, wat heel belangrijk is natuurlijk... is dat, je dat, dat het gebruik op een andere manier moet worden Nee, ja, Jij zegt het is duur. Laat maar dan, het ja, is, ja, duur. Het is professor, duur, duur. Professor Stijnboeg, dat is mijn... Maarten Stijnboeg, dat is de professor van de automotive... Uh, ja, Eindhoven. In Eindhoven. Ja. Een van, de, een van de beste professoren van Nederland en een mooie kerel. En ook wel gek zit de mee van, van, van elektrische auto's. Die had een rekensommetje gemaakt dat het eigenlijk wel heel erg goedkoop is momenteel om een elektrische auto te rijden. Als je een ZZP'er bent, en er zijn er veel van, mm -hmm. met alle voordelen die je nu hebt rond de elektrische auto, is het dus onwijs goedkoop. Maar je moet wel één ding zeker weten. Je moet denken, als je hem in de garage zet om er niet in te rijden, is een elektrische auto duur. Maar als je hem zodra je erin gaat rijden, dan wordt hij goedkoop. goedkoop. En dat is zo leuk. De meeste leasemaatschappijen en de meeste bedrijven. En eigenlijk moet je dat thuis met je huishoudboekje ook doen. Mm -hmm. Wat kost hij me nou per kilometer? Mm -hmm. En je ziet nu auto's komen. BMW gaat die elektrische auto, die krijg je bij een bundeltje kilometers. Je gaat per kilometer afrekenen. Dus die auto's hebben weinig onderhoud. Dus uiteindelijk is die per kilometer. Goedkoper. Dus eigenlijk ook een pleidooi voor afrekenen over gebruik en niet over bezit. Ja, wat leuk dat toch? je daarover begint. <laughs> nou ja, goed, wij zijn natuurlijk net begonnen met, met dat. Met een, met, ik ben ondernemer. En ik ben, maar dat is natuurlijk. We hebben altijd nog vier wielen gefinancierd. Maar uiteindelijk moet je toch. Iemand financieren. We hebben nu een systeempje. Daar ben ik een jaar nu, proef, eigenlijk een half jaar proefkonijn geweest. Mm -hmm. Dat heet de Ximo-kaart. Dat is een kaart. Dat is een, he, met, mobiliteitskaart. Met die die met, ja. Dat doen we met onder andere afhandkaartlies. Die gaat nu die tankpassen daarvan veranderen. Ja. Ik sta, ik woon in Zutphen en ik moet naar Den Haag. Ik sta in de file. Um, al meteen bij Apeldoorn. Ja. En dan weet mijn simo systeempje Namelijk omdat hij alles linkt wat met mobiliteit te maken heeft. Er staat file. Jij komt anderhalf uur te laat. Gekoppeld aan mijn Outlook. Het regent dus het wordt alleen maar erger. Er is een alternatief. Parkeer je auto hier op de parkeerplaats. Haal je kaartje er langs. We gaan de beslagboom open. wordt betaald. Stap in de trein. Ik stap dus af en toe in een trein. Eén keer in de week tegenwoordig. We gaan nu afscheid nemen. Nee, maar even het verhaal trein, is wel boeiend. Boeien. Aan het eind ja, ja, ja. van die trein. Uh, komt die trein aan. Afhankelijk van het weer of wat ik heb ingesteld. Omdat wij willen afvallen, zeg ik wel eens... doe maar maar eens een fiets, een stukje. Of ja. het, lopen, het loopt dan liever dat laatste kwartiertje ja. nog wel even. Maar de, je kunt als het regent ook de taxi nemen. Dat komt op één factuur. En de droom is dus eigenlijk de snelste... de meest luxueuze, de comfortabelste eigenlijk... de goedkoopste en de duurzaamste manier van reizen kan je dan kiezen. Ja. En wat blijkt nou? Dat is bijna steeds dezelfde manier van reizen. Ja. Dus van, van bezit naar toegang tot... Ik zei vroeger altijd oliedom. Is een Nederland woord, hè? oliedom. zeg ik hier op dit radio, dit programma mm, Ja, ja, is. ja jullie, je krijgt even je podium. Hart? Oliedom ja. hebben ja. wij als Nederlanders uitbedacht. Maar mm -hmm. eigendom eigenlijk ook. Mm -hmm. Dus het niet meer bezitten van dingen behalve de attracties die wij op zondag uit onze garage halen. maar het bezitten van een auto. Je ja. ziet nu die elektrische mobiliteitsoplossing. En dat doen wij met die Ximo-kaart. En, en ik ben dus testpiloot uh, ja. geweest. Het is waanzinnig. En dus komt u tegenwoordig Ruud Koornstra, ondernemer, gewoon in de trein tegen. Ook, en mensen, hebben, mensen geloven en het niet. En, en toch 23 rijdt 23 hij honderdduizend kilometer per jaar. <laughs> ja, dat is knap. Ja, dat vond? is... Dat, dat met de trein? Nou, dat, dat is nee. <laughs> dat is nu, nu, ik rijd 100.000 kilometer per okay. jaar, ja. uh, We gaan eventjes rijden, want dat bedoelen we nog wel hè, in dit programma. We gaan gewoon even rijden met de Citroën DS, 5 De voorlopig laatste Heet in de DS. Snoek? Nee, dat is gek, hè? DS5. DS5. Nee, maar, DS5. Nee, maar DS 5 Snoek, dus wordt het nu een aardig. Nee, DS is zeg maar het hele gamma wat ze hebben aan specialties. Is eigenlijk een makreel. Het glimt namelijk heel erg, net als een makreel. Wat jij wil, paling. We rijden met het bijna vlaggenschip van Citroën. U weet, Citroën maakt een C6. Dat is een hele mooie grote auto. En ja, dat is de auto waar Nicolas Sarkozy mee rijdt. Dit is de auto waar François Hollande mee rijdt. Socialist, u weet wel. Het moet dus kleiner en het moest een beetje normaler. Nou, dat is aardig gelukt, want deze DS5. Is kleiner En hij heet wel DS, net als alle andere DS'en. Um, en dat is toch een beetje jammer, want het is natuurlijk geen DS. Helemaal niet. Dat was die auto uit de jaren 50 en 60 en begin 70. Die echt mooi was. Nee, dit is toch een beetje een overgedesigned ding. Past overigens wel helemaal in de filosofie die Citroën tegenwoordig heeft. En je mag afvragen vragen of je die mooi vindt. Nou, dat is een heel persoonlijk verhaal. Maar hij is anders. Totaal anders dan wat u kent. En ook van binnen hebben de designers hun best gedaan om het in niets op een auto te laten lijken die u al kent. En als je dus eh, alles in het teken stelt van het design, dan wil dat niet zeggen dat het altijd ook de functionaliteit goed volgt. Nou, dat is inderdaad wel een beetje het verhaal. Want met al die rare hoekjes en gekke dingetjes... heb je ineens een navigatiescherm wat schuin is... wat je bijna niet kunt zien omdat er licht invalt. En ook de twee schermpjes die naast de kilometerteller zitten... en die allerlei informatie geven... zijn eigenlijk met een beetje zoninslag niks meer te lezen. Dat is lastig. En het aluminium wat u ziet, als u daarop tikt... dan is dat hier en daar aluminium, maar hier en daar ook gewoon plastic. En dat is op zich jammer als u weet dat deze auto 45.000 euro kost voor een Citroën DS5. En het is een beetje dus in de klasse van de Opel Insignia, zou die moeten zijn. Of de Peugeot 508. Daar praten we over, dames en heren. En dan is dit een relatief kleine auto met niet zoveel ruimte voor de achterpassagiers. Um, het zicht naar achteren is ronduit waardeloos. Alles wat ik zie zit een zwarte balk doorheen... waardoor je auto's op een meter of 100 achter je... eigenlijk of maar voor de helft ziet of helemaal niet meer ziet. Wat weer gek is, is dat de achterklep van buitenaf... niet met een druk op de klep of op een knopje of op een lettertje open te maken is. Dat is vreemd. Dat kan je alleen maar binnen in de auto doen of met je sleutel. En daar sta je dan met je kratje van de Albert Heijn op je knie... Je sleutel te brommelen om het knopje te zoeken. Nee, dan moet je op de knop kunnen drukken en dan moet de klep open gaan. Niet over nagedacht. Er zit een motor in die het doet. Dat is prettig. 160 pk, 163 pk HDI, een dieseltje. Gekoppeld aan een zesbak. En dat rijdt en schakelt eigenlijk prima. Hij is zelfs wat, uh, wat sportief geveerd voor een Fransman, maar dat wordt goed opgevangen... doordat uw billen zachtjes worden verwend door een bonbon van piepschuim... waarbij het gevoel hebt dat het schuimbrubber tot onder je oksels reikt. Trekken doet hij hartstikke goed. Verbruik is, nou, hebben wij getest 1 op 18 ongeveer. En dat is natuurlijk niet zo heel erg fantastisch. Dat is gewoon voor een 2 liter diesel tegenwoordig. Dus twee keer uitkijken en goed naar de Auto luisteren. Dan weet u wat u doet. En ja. uh, dat was de repo van de Citroën. Deelke. Oh, ja. Ja. Oh, ja. Maar jij vond het dus niks eigenlijk om te, om, om, hm. om, om te zien. We gaan heel eventjes handballen oh. in Spanje. Daar spelen de vrouwen. Die spelen, spelen daar tegen de Spanje, Spaanse dames. En als de Nederlandse dames winnen, gaan ze naar de Olympische Spelen. Richard van der Maden, hoe staat het erbij? Ja, Nederland staat achter in de slotfase van deze wedstrijd. 27-23 in het voordeel van Spanje. Ik kijk naar de klok boven in de nok van deze handbalarena. 2,5 minuut nog te spelen. Als Nederland nog vier keer scoort en Spanje niet, dan gaat ze naar Londen. Want aan een glijfspel heeft Oranje genoeg. Maar ik zie dat uiteraard in 2,5 minuten niet meer gebeuren. Dan moet er eigenlijk een wonder ontstaan hier in de hal. Nederland heeft het goed gedaan, zeker in de eerste helft. Maar het kantelmoment was in de beginfase van de tweede helft. Toen ging Spanje ineens doelpunten maken. Er stond de dekking beter en sloot Nederland in de aanval minder goed af. In het tweede deel van de tweede helft kwam Oranje toch weer sterk terug. Maar het lijkt er dus nu op dat Spanje deze wedstrijd van Nederland gaat winnen. En dan is morgen alles bepalend. Nederland speelt. Al heel vroeg om kwart over tien tegen Argentinië. Normaal gesproken wint Nederland dat duel, want dat is de zwakke ploeg in deze pool. En dan moet Nederland geluk hebben. Terwijl Spanje nu opnieuw scoort. Dus is het wel duidelijk dat Spanje dit duel gaat winnen. Maar dan is het uh, alles bepalend wat Spanje gaat doen tegen Kroatië. Het is dus nog steeds niet gebeurd voor Nederland de Deelname aan de Olympische Spelen. Maar het wordt na vanmiddag wel ja. weer een stuk moeilijker. Dankjewel, Richard van der Maden Hoor u vanuit Guadalajara in Spanje. Tot zover deze show, Carlo. We hebben nog een paar seconden op de klok. Rit Koornstra, eh, ondernemer en de vicevoorzitter. En voorzitter ad interim van het Formule 1-team. E Hartelijk dank dat je hier naartoe wilde komen. Heel graag gedaan. Veel plezier met Twissies en dames. Langs de ik ga elektrisch terug. Ik ga elektrisch terug. Niet te vergeten. Altijd ja. prettig. Uh, ik zit er niet volgende week, want dan nee. is het hubstapel op deze plek. Dat, dat is een tijdje onze... eigenlijk, hè, volgende week. Ja, laatste reguliere uitzending voor dit seizoen. Want vanaf 8 juni gaat de sportzomer van start. Krijgt u wel wekelijks een bijzondere impressie, namelijk met een sportauto. Ja, dus. En wie maakt die? Dat dan weer wel. Wie maakt die? Carlo Brans. het Nationaal, hier is Jeroen Chap gemaakt. Tot volgende week. Radio 1. NOS-journaal. Ons coach Bert van Marwijk heeft de vier laatste afvallers... voor de EK-selectie van Oranje bekendgemaakt. Siem de Jong, Adam Maher, Vernon Anita en Jermaine Lens gaan niet mee. Verslaggever Bas Tichler, een logische keuze? Nou, niet op alle vlakken als je het mij vraagt. Uh, nou, verschillende meningen daarover, dat is misschien maar goed ook. Dat Siem de Jong zou afvallen, dat had eigenlijk vriend en vijand wel voor de, verwacht... want uh, die zit als aanvallende middenvelder tussen zoveel concurrentie... daar was eigenlijk geen houden aan wat betreft de andere namen was het een keuze tussen Lens of Narsing. Denk ik, voor de mensen rechts voorin. Daar heeft Narsing tegen Bayern een goede indruk gemaakt. Heeft laten zien, snelheid te hebben, dreigend te zijn. En dat kost Lens eigenlijk de kop. Maar voor op het middenveld denk ik toch, verrast dat Fernand Anita afvalt. Kijk, als controlerende middenvelder heb je nog wel vrij veel anderen. Maar Anita kan ook linksback spelen. Heeft tegen Bayern rechtsback gespeeld. Dat deed hij, dacht ik, ook heel behoorlijk. Maar blijkbaar heeft de bondscoach gezegd, ik heb je toch niet nodig. Hij kiest bijvoorbeeld wel... En dat verbaast me voor Jetro Willems, die jong is, onervaren. Daar houdt de bondscoach meestal niet zo van. Maar die mag wel mee. Um, Anita dus niet. En de vierde afvaller, je zei het, Adam Maher. Die um, aan de bal een ongelooflijk begenadigd talent is. Maar ook heeft laten zien in die wedstrijd tegen Bayern... dat hij ook met zijn jongen onervaren gedrag. Nog twee, drie keer balverlies leed. Dat levert een tegengoal op. Dat leverde vervelende situaties op. En ik denk dat de bondscoach heeft gedacht dat wordt een topspeler, maar nu nog even niet. Um, ik ben vooral verrast dus, dat is dan de conclusie, dat Anita... Uh, niet bij is. Nee, nou, vanavond speelt Oranje tegen Bulgarije. Zijn die vier er nog bij of zijn ze al naar huis? Nee, die uh, mogen nu kijken of er nog ergens een goedkope last minute te boeken is. Want die uh, mogen op vakantie. Ze blijven overigens wel op de stand-by lijst staan. Dat kan natuurlijk best zijn dat er van die groep van 23 nog één afvalt. Uh, maar de Bondscoach heeft uh, op de persconferentie in Zwitserland gisteren nog wel gezegd dat ze vooral op vakantie moeten gaan en hun eigen plan moeten trekken. Maar het zou dus nog kunnen dat. Dankjewel, je Bas Stichler. De brandweer gaat voor en tijdens, en tijdens het EK voetbal versieringen in straten controleren op brandveiligheid. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding ontstaan er door de versieringen gevaarlijke situaties. Veel gevels worden volgehangen met bijvoorbeeld oranje zeilen en vlaggetjes, die in de meeste gevallen niet brandvertragend zijn. En de Nederlandse oorlogsmisdadiger Klaas-Karel Faber is overleden, meldt verslaggever Arnold Karskens, die zijn echtgenoot heeft gesproken. Faber was de laatste Nederlandse voortvluchtige oorlogsmisdadiger uit de Tweede Wereldoorlog. Tot zover de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. De A50 Arnhem richting Ost tussen het knooppunt Valburg en het knooppunt Ewijk 3 kilometer. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestal en Best 2 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk. En daardoor is de linkerrijstrook dicht. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, Opium vanuit de Amstelfoyer in de nok van Caray. De temperatuur is hier tot dicht onder het kookpunt gestegen. Maar ja, wat wil je ook als zo dadelijk hier bekend wordt gemaakt... welke theatervoorstellingen zijn uitverkoren... om in september nogmaals te schitteren op het theaterfestival. De juryvoorzitter Arthur Chapin is er klaar voor. Verder horen we tot half vijf wat Thomas Verbocht vindt... van de verfilming van zijn lievelingsboek On the Road. Voorspelt Dana Linsen ons de winnaar van de Gouden Palm in Cannes... en in de virtuele viertiende vertelt Nelleke Noordervliet hoe ze omgaat met een slechte kritiek. Die schrijft een voordat hij een boek heeft gelezen. Omdat hij op bepaalde mensen nou eenmaal... die verafschuwt die, Dus die neem ik absoluut niet meer serieus. En Hans Polak is er ook straks. Hij maakte een, een documentaire over Martin Toonder... die nieuw licht werpt op de schepper van Olie B. Als u begrijpt wat ik bedoel. En er is live muziek van Elske de Wal. Zee. Als kun je de bal straks veel langer uitdraaakt. U kunt reageren op dit programma mailen kan opium.avro.nl of Twitter naar Hekje Hans Opium of Hekje Opium Avro. Bijvoorbeeld als je hoort dat je voorstelling is geselecteerd... voor het theaterfestival. Daarover straks meer. Maandag maakte de Raad voor Cultuur haar advies... voor de culturele sector bekend. Grote instellingen als het Rijksmuseum moeten zijn aanvraag overdoen. Vele anderen hebben volgens de Raad onrealistische verwachtingen... over bezoekersaantallen en eigen inkomsten. Je vraagt je af is het echt zo beroerd gesteld... met het cultureel ondernemerschap in Nederland. We vragen het aan de man die de term in 1922 in Nederland introduceerde Gieb Haagort. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoogleraar Kunst en Economie aan de Hogeschool voor de Kunsten en aan de Universiteit van Utrecht. Um, uh, is het zo slecht gesteld met, uh, met het uh, cultureel ondernemerschap? Nou, dan uh, als we aannemen uh, wat de Raad voor, de cultuur, voor Cultuur schrijft, dat dat uh, de waarheid is. Ja, dan, natuurlijk uh, doen we dat. misschien dat beeld. Maar ik ben zelf nogal geschrokken van de benadering van de Raad voor Cultuur, waar oh. niemand het over heeft, omdat nagedacht wordt of gedacht wordt van, nou, dat zal de raad wel weten. Mm -hmm. Maar eerlijk gezegd, daar heb ik zo mijn twijfels bij. Leg eens uit. Want eigenlijk valt u, valt u de, de kennis van zaken van de raad van cultuur valt u tegen? Ja, ja, ja. De, allereerst even een compliment, uh, want dit is de eerste keer dat in de cultuuradvisering uh, uh, aandacht besteed wordt aan cultureel ondernemerschap. Mm -hmm. En daar zijn we redelijk uniek in, in Europa. Uh, ze vragen ook vaak uh, aan ons, onze onderzoeksgroep, van uh, hoe, hoe doe je dat dan en wat is dan de positie van de overheid? Ja. Nou, los even van het incident van de bezuiniging van uh, de staatssecretaris Zijlstra. Hm. hebben we in Nederland een redelijk goed systeem uitgedacht over de verantwoordelijkheid van de overheid... en ja. de uh, ondernemende benadering van talloze groepen... Hm. Maar als je de Raad van Cultuur uh, leest, dan zegt de Raad van... Uh, nou, nou, we staan nog maar aan het begin. Ja, en dat maar is ik niet heb het geval. dat uh, doorgebladerd. Dat is een rapport van 500 pagina's. Uh, en ik heb daar wat, uh, uh, ja, wat adviezen uitgehaald ten aanzien van bepaalde groepen. Ja. En uh, ik vond zelf dat uh, de directeur van het Rijksmuseum... nogal uh, aangebrand reageerde. Wim Pijbes, ja. Uh, dat is ook mm -hmm. een uh, YouTube-filmpje, te zien hoe hij dat doet... Uh, maar gisteravond nog eens even goed nagelezen wat de Raad van Cultuur over uh, het Rijksmuseum zegt. En we hebben het hier over een organisatie van 27 miljoen, hè, die 27 miljoen subsidie krijgt. Ja, daar mag je wel wat voor verwachten. Dus ja, mag. en als ik dan uh, letterlijk een uh, zin lees uh, van het advies van de Raad van Cultuur... of er een, af, uh, ik citeer nu even, of er een afdeling development, Sula's zal bieden, moet de, in de toekomst blijken... Dan denk ik, dat had nooit geschreven mogen worden door de Raad voor Cultuur. Die moet dan aangeven wat de criteria zijn. waaraan zo'n nieuwe afdeling moet voldoen. Ja. En ik pak dit er even uit omdat het veel aandacht heeft gekregen. maar ik kan bij bijna alle opmerkingen over cultureel ondernemerschap. Uh, ja, wel iets opmerken, dat ik denk dat is heel erg willekeurig gebeurd. Het is een soort grabbelton. En ook al is het uh, met het compliment gegeven de eerste keer... Ja. had dit veel zorgvuldiger moeten gebeuren. Ja, goede, is het dan slecht ja. gesteld? Want dat was uw vraag Precies. met uh, cultureel ondernemerschap in ja. de sector. Uh, wat wij in Nederland zo heel boeiend vinden... is dat artistieke ambities gekoppeld worden aan ondernemerschap. Ja. Je moet nooit over ondernemerschap praten... als je ook niet over artistieke ambities praat. En ik was blij dat de Raad voor Cultuur aangaf dat de uh, ambities uh, nogal hoog zijn. Want daar gaat het in de cultuur om. En vervolgens gaat het erom om een goede bedrijfsvoering te kiezen... en een ondernemerschap te ontwikkelen die dat ondersteunt. Ja. Nou, dat, dat verband zie ik bij de Raad voor Cultuur niet. Mm -hmm. Dus, dus er, er moet, als ik het kort samenvat, er moet aan, aan de kant van de Raad van Cultuur ook wel even wat huiswerk gedaan worden. Ja, er maar... is een verzachtende omstandigheden, want een van de experts, Freek vandaan in de commissie van Podiumkunsten, die is met de voorzitter van de Raad van Cultuur opgestapt. Misschien weet u dat er nog wel wat problemen ja, ja. waren bij het advisering. Ja, ja. Dat zijn de verzachtende gestaptie. omstandigheden aan de kant van de Raad van Cultuur, maar, maar het veld moet, moet ook harder zijn best doen. Dat toch ook? Nou, er wordt enorm veel energie gestopt in het ontwikkelen van ondernemerschapsvaardigheden. Mm, De commissie wel. Dijkgraaf over het kunstvakonderwijs ja. heeft dat nog eens benadrukt dat het zelfs moet beginnen bij kunstscholen. En hij heeft onze school als voorbeeld genoemd. En het gekke is nou, ik doe nogal veel werk in, in, in Vlaanderen. Uh, dat er hele rapporten eh, geschreven worden waarin ze zegt van... hé, hey, laten we eens kijken naar de Nederlandse manier van ondernemerschap. Dat is grappig, want de voorzitter van de Raad van Cultuur... die zegt dat het juist in België heel goed geregeld is. Ja, en in Nederland maar daar niet. daar kreeg ik drie mailtjes op binnen tien minuten... van uh, hoe kan dat dat deze man uh, niet op de hoogte is... van wat er in Nederland gebeurt. Dus daar wilde ik het eigenlijk niet over hebben. Want dan moet ik mijn hand in eigen boezem steken. Hij komt bij onze conferenties namelijk... Maar kennelijk hebben we hem niet duidelijk gemaakt dat dat in Nederland lag. Goed, nou, we moeten het hierbij laten. Uh, in ieder geval, dank u wel voor uw toelichting. Uh, ik hoop dat de Raad van Cultuur, dat Joop Daalmeijer, heeft geluisterd... en denkt van kom, misschien moeten we dat deel van ons huiswerk nog maar eens overdoen. Het zal goed zijn. Goed, dank u wel. Giep Hagort was dat. Ja. Dit is Opium. Ja, alle toneelgezelschappen in Nederland en Vlaanderen, Vlaanderen ook, die zijn nu aan uh, de radio gekluisterd. Uh, in Opium Radio maken we bekend welke voorstellingen in september op het Nederlands Theaterfestival te zien zijn. En de tien meest belangwekkende producties gaat het dan om niet de beste. Dat onderscheid moeten we misschien wel even maken. En de vakjury bepaalt welke vijf grote zaal en vijf kleine zaalvoorstellingen hernomen worden. En de voorzitter van de jury, die zit hier aan tafel, Arthur Chapin. Fijn dat je er bent. Ja, ja, dankjewel. En ook naast jou zit de, de, de directeur van het festival, Jeffrey Mulman. Jou ja, ook uh, welkom. Dank je. En uh, mooi is dat aan de andere kant van de tafel... zit onze eigen Annette Embrechts. Tenminste, een beetje van ons. Een beetje van de, de Volkskant, een beetje van ons. <laughs> en jij mag uh, straks reageren op de selectie... zoals die uh, door Arthur bekend gaat worden gemaakt. Uh, en even Arthur, want, wa wa waarom is men bij jou terechtgekomen? Uh, ja, dat moet je natuurlijk eigenlijk hun vragen. Uh, nee, maar je hebt uh, het niet geweigerd in ieder geval. Die nee, nee, nee nou, ik, ik denk dat ze wisten dat ik inderdaad... een grote theaterliefhebber ben en ja. altijd was. Uh, uh, vroeger uh, ook wel in het theater begeven heb uh, op de plank. Zeg maar. Je hebt zelfs Marco makker nog... een keer vervangen. Ja, eens. ik weet niet helemaal of dat nou het juiste voorbeeld is... om dat <lacht> voren te halen, maar dat was inderdaad het geval. Maar meer omdat zijn kostuums mij zo goed past, hoor. <lacht> um, uh, Neem dus, ik heb het een en ander gedaan. En uh, grappig genoeg is, het is net of dat theater... Ik schrijf in mijn dagboek ergens, van het leven kent heel weinig losse eindjes. Maar het is dat theater op alle mogelijke manieren terug in mijn leven komt. Ja, ja. nou speciaal de laatste twee jaar. Mm -hmm. Dus in die zin kwam deze vraag ook weer... Uh, ik denk, ja, god, wat leuk. Dus dan moet je ook altijd aan toegeven, dat soort impulsen van het leven. Absoluut. Dus dat heb ik ook ogenblikkelijk gedaan. Ja. Waardoor ik uh, nog veel meer voorstellingen gezien heb uh, dit seizoen dan, uh, ja. dan normaal. Elke avond in het theater gezeten? Nee, ben jij gek. Ja. Nee, gelukkig niet. <laughs> nee. Nee, dan zou, nee, want dan kan je er niet meer van genieten. Nee, nee dan wordt het een soort plicht. Nee, ja. dus ik heb hebben het enorme voordeel dat we een prachtige jury hadden... en uh, die mij vertellen nou dat moet je echt absoluut gaan zien. En, uh, en deze komt toch niet in aanmerking, dus daar hoef je niet heen. Dus dat, ja. dat is een enorm voordeel. Goed, Jeffrey, je schetst mij nog eventjes de, de, het belang van, van het festival. Natuurlijk jij zegt, dat het heel belangrijk is... maar waarom is het zo belangrijk om, om begin september... nog eens tien voorstellingen te hernemen of weer terug te zien? Nou, het is in eerste plaats belangrijk, juist in deze tijd... om het theater te vieren. Hè? Er is zoveel ontzettend negatief uh, gepraat over het, de kunsten in het algemeen... en, en ook in, over het theater. Dus wij vieren het theater, net als het theatertreffen in Berlijn. En onze ambitie uiteindelijk is om een soort, je noemde het al... een soort festival van kant te worden, maar dan voor het Nederlands en Vlaamse theater. Dus een, een orging aan voorstellingen, theaterprijzen, de grote acteursprijzen. Uh, Louis door Theodor, noem maar op. Uh, mooiste jeugdtheatervoorstellingen, jeugdtheatervoorstellingen. Uh, en een festival wat niet geselecteerd is, dat staat er tegenover. Het Fringe Festival, dat is dan weer voor een hele nieuwe opkomende generatie. Nee. En zo maken we één groot theaterfeest de begin september. En dat mag ook wel eens. Ja, en, en is het ook de bedoeling, neem ik aan, dat, dat je een veel breder publiek dan normaal nog eens laat zien: van dit heb je vorig seizoen gemist. Mooi dat je het nog even kan, Zeker. kan zien. Enerzijds enige, maken wij de artistiek van stand van zaken op. Ja. Dat doet dan de jury. En die zegt dan ook van ja, dit vinden wij op dit moment van belang. En nodig daartoe ook, ook, ook uit toe, uh, tot discussie, zeg maar, uh -huh. over die stand van het theater. Aan de andere kant is heel duidelijk onze functie: de promotie van het Nederlandse theater onder een algemeen publiek. Dus uh, het, het beste theater of het meest belangwekkende in het zonnetje zetten. En mensen zeggen, van, kom nou toch eens kijken, want dat is zo de moeite waard. Dat zou je echt gezien moeten hebben. Ja. Uh, gisteren was het uh, juryberaad uh, de, de hele dag doorgezaagd met al die... Uh, was, was het een zwaarberaad, Arthur? Of? Uh, nou, er zijn wel scherven gevallen op een gegeven moment. Oh, ja. maar twee keer zelfs. Maar dat was meer omdat ik een glas omstoten <laughs> Maar uh, nee, dat, uh, dat ging eigenlijk behoorlijk voorspoedig. En af en toe is er eventjes een, een botsing en een, een meningswisseling en zo. Dus het is, uh, het is ook interessant als schrijver om daarbij te zitten. Eigenlijk. Ja, en ga je daar wat zegt, mee doen ook? Wie weet uh, komt hier, rolt hier op een dag iets oei. uit. Oei, oei. Ik weet niet of er... Is ook heel interessant. Nee, <laughs> nee, uh, nee, het, was, het, was, het was een prettig beraad. En we zijn ook volgens mij allemaal wel erg tevreden over, uh, over de uitkomst. Ja. Uh, even aan, aan de andere kant van de tafel, Annette Emmercht, uh, je zit met de spanning te wachten op uh, de bekendmaking van, van zo dadelijk eerst de vijf kleine zaaltheatervoorstellingen, theaterproducties. Uh, heb jij bepaalde verwachtingen, bepaalde zaken die je hoopt dat erbij zitten? Ja, ik hoop altijd dat er ook geëngageerde voorstellingen bij zitten. Ik hoop altijd dat theater iets zegt over de wereld om ons heen. Mm. Over wat er gebeurt. En dat gebeurt namelijk ook. En ik hoop dat een jury, hoe wisselend die ook is, dat wel oppikt. Nou, we gaan, uh, laten we de spanning niet uh, nog uh, groter gaan opvoeren, hoger gaan opvoeren. Arthur, zou je willen beginnen met het bekendmaken van de vijf voorstellingen voor de kleine zaal. die in september zullen worden hernomen? We hebben daar een tromgeroffel bij bedacht. Aha, en dat het klinkt trom... zo. Daar zijn ze. Daar zijn ze. In uh, willekeurige volgorde is dit: hè? dat gaat uh, om Amtssiegel van de toneelschuurproducties, Om bedrog van toneelspelersgezelschap Stam. Hm om Bimbo van Bogaard en Van der Schoot. Dit is een hele lastig om uit te spreken. Viva la naturistration nou ja. van de Utrechtse Spelen en de Warme Winkel. En dit is het van Benjamin Verdonk van het toneelhuis... en de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Zo, nou, dan mag wel een applausje vanaf. De... de eerste champagnefles gaat over, <laughs> hoop ik. Live voor, live voor, voor, voor uh, microfoon 2 is dat, geloof ik. <laughs> Ja, ja, we gaan klinken. Heel fijn. Uh, even, uh, uh, fijne voorstellingen. Uh, Welk wel beeld van een van deze voorstellingen uh, is, is, is jou bijgebleven? Om, om, om even een idee te geven. <laughs> oh, nou, vele uh, uh, uh, denk ik. Ik denk in ieder geval dat het net rust kan zijn. Er zijn wel geëngageerde voorstellingen bij. Ja. Uh, het is een, sowieso een mooie dwarsdoorsnede, denk ik. Omdat je hebt een klassieke tekst bijvoorbeeld die heel kaal gebracht wordt. Ja. Um, uh, Prachtig vond ik bijvoorbeeld, want je vraagt me om één in specifiek, ja. uh, Amtsiel. Uh, geweldige Marlies voorstelling, prachtige rol van Marlies Heuer. Uh, mooi geregisseerd, uh, een prachtig toneelbeeld, uh, wat de beklemming goed weergaf. Uh, ja, absoluut. Een van mijn favorieten. Oké. Okay. Uh, Annette, uh, een heel korte reactie op, op deze selectie. Nou ja, ik, ik dacht dat achter zou zeggen: als er één beeld mij is bijgebleven, dan is het van de Warme Winkel en de Utrechtse Spelen. Want daar staan alle acteurs in ieder geval een groot deel van de voorstelling naakt op het toneel. Ja, maar dat heb ik zelf ook wel eens gedaan. Dus ah, daar, ah, dat is niet nieuw. Daar keek nou, ik niet, dat. nou niet zo van op. Old school, Ja, dat ja. dus. <laughs> <laughs> en Bimbo is natuurlijk een hele geëngageerde voorstelling van eh, Boga van der Schoot over de pornificatie ja. Ja. van onze maatschappij. Ja. Ik vind het een, een mooi, spannend rijtje. Ja, ja. Nou, Goed, we gaan straks de, de, de vijf voorstellingen van de grote zaal bekendmaken. Uh, uh, maar in de tussentijd even muziek. Oh ja, ik wil nog even zeggen, als je thuis als uh, theatermaker... je voorstelling voorbij hoort komen, denk ik, hé, hey, leuk. Uh, uh, Twitter dan even naar uh, Opium Afro uh, met je reactie. Of kom naar Karee", mag ook. Uh, dan de live muziek. Persoonlijk vind ik het altijd jammer als mensen op hun negende stoppen met saxofonen. Maar in het geval van onze muzikale gast kunnen we er alleen maar heel erg blij om zijn. Ze maakt sindsdien werk van het zingen. En dat hoor je eraan af. Uh, ze wil een wereldster worden... en het moet wel raar lopen als dat vanuit Friesland niet gaat lukken. De herfst zal schitterend zijn, want dan gaat ze weer op Club Tour, Maar nu komt de zon uit uw radio, live vanuit Carré. Elske de Wal. on your machine. Alma hart van Kijske de Bal. En straks hoort u haar nog een keer. We gaan verder snel met uh, de vijf grote zaal... belangwekkende grote zaalvoorstellingen... die geselecteerd zijn voor het uh, Nederlands Theaterfestival in september. Het woord is wederom aan de voorzitter van de jury... Arthur Japin. Ja. Krijgen we een mooie roffel erbij? Ja. Of zal ik hem zelf uh, maken? Uh, wij krijgen in de grote zaal uh, te zien... Uh, als eerste van de vijf is dat een productie van Hummeling Stuurman, Theaterbureau Omwanya. Hm. Het tweede is opnieuw uh, van de Warme Winkel. En dat is de voorstelling Alma. Okay. Dood van de handelsreiziger van het Rood Theater. Zal te zien zijn, hopen wij. Bloed en Rozen van het toneelhuis. En Husbands van toneelgroep Amsterdam. Vrije selectie. Uh, even, Annette, jouw eerste reactie op deze vijf grote zaalvoorstellingen. Ja, wederom de warme winkel, hè? Ja, nee. ja dat vloeit het weer. Het ook... uh... ja, was een twee hele keer. boze iemand die niet uh, uitgekozen is, dat kan ook. Nee, het was de champagne. <lacht> nou, dat vind ik ook wel heel goed. Want het is en een heel intelligent clubje, maar ook een heel brutaal toneelclubje. En mm. die maken heel leven. Uh, wonderlijke, levende, wonderlijke voorstellingen, maar die... Uh, er zit een ontzettend veel diepte in die voorstellingen. tegelijkertijd zijn ze af en toe zo plat als wat. En het is spektakel. En het gaat over cultuurpessimisme. Ja. En het gaat over grote namen. En ze hebben die ontzettend goed bestudeerd. Dus ik vind de warme winkel... Ja, dat valt natuurlijk op als je in de kleine zaal en de grote zaal ja. uitverkoren bent. Ja, dat is maar. Uh, Jeroen de Man, goedemiddag. Hallo. Ja, je, je bent van de warme winkel. Gefeliciteerd met ja. twee voorstellingen maar liefst in die selectie. Ja, ja. Hoe, hoe cool is dat? Ja, ja. Heeft dat, kost dat, is dat duur of... Uh of dat er is, om juryleden op te kopen. Ja. Om te kopen. <laughs> Hij Valt krijgt ongeveer. de rekening nog. Valt wel mee. Nee. Hey, zeg ja. maar, gefeliciteerd, uh, uh, hoe, hoe ga je dat co combineren vroeg ik me ineens af? Want uh, Twee voorstellingen dat betekent dus dat je ook twee rollen als het ware... weer helemaal moet instuderen? Of? Ja, dat mag. En ik ben nog een voorstelling aan het spelen tegelijkertijd. Ja, ja we moeten uh, volgende week uh, enorm gaan uh, uitvogelen... hoe we dat moeten gaan doen. Ja. Maar dus, dat... dus ja, maar dat wordt maar... ja, dus gewoon... Uniek, we zijn met twee voorstellingen op de TF. Ja, dat gebeurt bijna nooit. Dat is vrij uniek. Nou goed, ga, ga snel aan je huiswerk, want dat vraagt ja, enige, ik, enige ik concentratie. Het en uh, nou, het is gek. en uh, Annette, bedankt voor je lieve woorden. Annette Heemrecht, Dankjewel, Jeroen de Man. We gaan in september wederom kijken. Uh, en dan moet je weer uh, met je kleren uit, dat wel. <laughs> maar goed, dat is niet anders. Uh, verder nog uh, reacties, Annette? Nou, wat ook wel opvalt is dat er natuurlijk Vlamingen tussen zitten... die met behoorlijk geëngageerde voorstellingen tussen. Geëngageerd, dus bloed, ja. Bloed en rozen, uh, die is in Nederland nog niet veel te zien mm. geweest trouwens... van Guy Cassius en Tom Lanois. Uh, over Jean Dark, maar er zitten heel veel referenties... naar de huidige rechtspraak in. Ja. Dus. Ik zelf ben verbaasd, moet ik zeggen, over het Amsterdam Husbands... Ja, ja uh, ik had eerder misschien in ongenade verwacht. Als je met deze vijf seconden. Dat is Ook een prachtige voorstelling. Ja, waar, waarom, waarom? Ja, dat is lastig om daar. Ja, dat kan je achteraf niet achterhalen. Maar het was opmerkt, dat het, het was vrij unaniem in de jury hierover. Of ja, ja, dus deze dus, voorstelling. Ja, ja, overigens met high-tech ook met die cameraatjes. Hè, ja, en die het die zit ook weer een bloed en roze, dus dat valt wel op. Dat zit ja, wel weer een nieuwe ja, video. Ja. Ja. Uh, Zek, en en uh, het Rood Theater, Dood van Handelsreiziger. Rood Theater, wat van de Raad voor Cultuur net te horen kreeg van ja, jullie moeten maar een middelgroot gezelschap worden. Dat is dan toch ja, weer een heel en dan heb je natuurlijk altijd weer iets waarmee je even voor de dag. Mee kan komen. is ook een hele ontroerende voorstelling. Ja. Hoor. Herman Jullie speelt prachtig daar. Ja. Dus de, deze veer kunnen ze wel uh, ja. inzetten. Ik, ik, hoop ook, ik hoop dat het ook zo aankomt in Rotterdam. Uh, Alice Zandwijk, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Of, gefeliciteerd. Goedemiddag. Ja. En, en, ja. en, en, en uh, is dat inderdaad een, een, een soort pluim op, op de hoed? En kun je daar uh, je, ook een soort vuist meemaken van... luister eens, uh, we worden geselecteerd voor het theaterfestival... dus uh, doet er wel degelijk toe wat we doen. Ja, dat is sowieso zo. Dat vind ik sowieso. Hmm. Ja. Dat vind ik ook. En we, zijn ook nog, uh, we hebben ook nog de eerste prijs gekregen in een uh, festival in Polen... van twaalf internationale voorstellingen, heb ik vanocht vanochtend gehoord voor Arctische Sonnen. Kijk eens aan. Dus uh, ja, kijk aan. Dus um, ja, natuurlijk... Ben ik daar blij mee? Is altijd fijn ja, als je echt? genomineerd bent of een prijs krijgt. Ja, en het hernemen van deze voorstellingen, is dat logistiek nog te doen, want dat lijkt me ook nog zo zo'n zo nee dat is te doen om het sowieso hernemen voor het najaar van oh, ja. de handelsreizen okay. Um, en hij is ook geselecteerd voor de publieksprijs en branden ook. Dus, dat zijn, uh, dus, uh, dus die voorzien hebben we gewoon op het repertoire Oké, okay, goed. Nou, uh, gefeliciteerd nogmaals, uh, uh, Alice Zandwijk van het Roud Theater in Rotterdam. Uh, we zijn bijna aan het einde van, van uh, dit, uh, deze bekendmaking. Uh, zijn dat brandende kwesties die we moeten behandelen, Arthur Jopin, Wat betreft het theater in Nederland of deze selectie? Zijn er brandende kwesties? Ja, nu nee, kijk die muzikant... ja, net die zit ja, om ja te knikken. Ja, nou, wat wel ja, valt nou, is natuurlijk dat uh, bijvoorbeeld het nationale toneel... zit er niet in. En die hadden natuurlijk Oostpool wel... is ik ook. Overigens. Oostpool ook. Ja. En het Nationale toneel ja, je had natuurlijk ja, ja, wel ja. Een, een voorstelling... Uh, van Teuboeba en Smit zomernachtstroom... waarin een poging is gedaan die naar deze tijd te vertalen. Misschien krijgt hij wel nog een keer een prijs... voor die fantastische onzenering... waarin dat hele, die hele vloer omhoog gaat... Ja. Maar goed, de prooi hebben zij gemaakt. Daar kun je van alles van vinden. Of die geslaagd is of niet. Maar dat zijn natuurlijk wel voorstellingen die over deze tijd gaan. Licht docu documenteer. Mm, mm, mm. Uh, ja, die ontbreken wel. Die maar ja, goed, ja. Je, kunt, je kunt er maar tien selecteren natuurlijk. Uh, dat is, uh, Jeffrey, kijk even naar jou. Dat is natuurlijk ook het, het grote... Uh, de ja. beperking die... Uh, in de beperking toont zich de meester, zullen we zeggen. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Goed, uh, hey, dank jullie wel dat jullie uh, ons als podium uh, wilden uh, gebruiken... voor de bekendmaken Fijn, van dat deze, dat deze tien, tien voorstellingen... die dus te zien zijn op het Nederlandse Theaterfestival... van 30 augustus tot en met 9 september in Amsterdam. Um, ja, Arthur Chapin bedankt. Jeffrey Meulman bedankt. Annette, jij komt straks in het volgende uur van Opium terug... om uh, als theaterrecensent voor ons dan weer even apart. Er is <laughs> nog zoveel te zien. En er blijft, blijft veel te zien. Ja, er blijft veel te zien. Goed, dat allemaal en nog veel meer na het uh, journaal van drie uur. Is die champagne op, jongens, of uh, is er ja. nog een Tot straks. Opium. Avro.